Ik wilde zeggen op dit punt. Allen, al de advocaten van de benadeelde partijen hielden zich niet aan het kader waarbinnen zij het woord mochten voeren. Duidelijk geschetst dat kader een aantal maal door uw rechtbank. En dan als laatste gisteren een advocaat aan het woord die weigert op te staan voor rechters in Nederland. En wij, niet ik, hem dat ook vergunnen. De man neemt het woord en vergelijkt mijn cliënt en passant met Hitler. Anders dan ik vind mijn cliënt Wilders dat de man dat mag zeggen. De advocaat waar ik het over heb staat niet op voor de rechtbank omdat hij ons systeem niet het zijne acht. Maar tegelijkertijd, voorzitterleden van de rechtbank, doet hij wel een beroep op ons systeem als het hem uitkomt door gebruik te willen maken van zijn ...in ons wet voorziene mogelijkheid om te spreken. De wereld op zijn kop, zie aan het proces van Geert Wilders of tegen Geert Wilders in een nutshell. In 1632, voorzitterleden van de rechtbank, verscheen in Florence het boek Il Dialogo van Galileo Galilei. Een polemisch geschrift waarin... ...de binnen de katholieke kerk vigerende geocentrische opvatting... ...min of meer belachelijk werd gemaakt. Dat was tegen alle opvattingen in en bleef niet onopgemerkt. Galilei moest zich bij de klerens verantwoorden... ...en hij heeft zijn denkbeelden moeten afsweren. Eerherstel volgde pas veel later. Wilders vergelijkt zich niet met Galilei, maar spiegelt zich wel aan hem. Iemand die tegen de heersende leer ingaat... Iemand die zich niet laat muilkorven door religieuze conventies en instituten. Een dissident in het huidig tijdsgevricht, zoals Galilei een dissident was in het zijne. Iemand met een andersluidende opvatting. De opvattingen van Galilei konden evenmin worden beteugeld. Sommige dingen hou je niet tegen. Zelfs na de veroordeling, zo gaat het misschien wat apocryfe verhaal, zei Galilei, Epur Simuove... ...wat zoveel betekent en toch beweegt hij. De zaak tegen Galilei had niet gevoerd moeten worden. Galilei baseerde zijn stelling op empirisch materiaal... ...en dat ging tegen de geldende, de, tegen de geldende dogma's in. Verkondigde hij een mening, voorzitter, leden van de rechtbank. Wilders baseert zich even zo goed op feiten. Het openbaar ministerie heeft in dat opzicht de stelling betrokken... ...dat zeker wat deze materie betreft... Ik citeer, de waarheid niet kan worden vastgesteld. Dat zou ook helemaal niet van belang zijn bij de beoordeling van zijn uitingen. En het OM zegt er dezelfde dus misvatting. Ofschoon het Openbaar Ministerie tegelijkertijd erkent, en daar gaat het mij om: dat bij de beoordeling van Wilders uitlatingen op grond van de Europese jurisprudentie wel moet worden meegewogen of zij enige feitelijke basis hebben. Dat is wat ik altijd heb gezegd en dat zeg ik vandaag ook nog. Gras is groen. Is dat een mening? 1 plus 1 is 2. Is dat een mening? In de Bijbel en de Torah en vele andere oude boeken staan bijvoorbeeld ook zaken beschreven over homoseksuelen die niet in letterlijke zin door de beugel kunnen. Einde citaat. Is dat een mening? Het betreft een citaat uit de afwijzingsbrief van meester Velleman, die dato 7 december 9... 2002, die ik al eerder aan de rechtbank heb overlegd. Als het Openbaar Ministerie in een dergelijke afwijzingsbrief, in een reactie op een aangifte van iemand die diep gegriefd is door uitlatingen in de Koran, iets dergelijks vaststelt, is dat dan een mening, voorzitter, leden van de rechtbank? Of stelt het Openbaar Ministerie een feit vast? De stelling van Wilders is in ieder geval dat hoe meer waarheidsgetrouw zijn uitlatingen zijn, hoe meer ruimte hij moet krijgen om die te uiten. Dat is een primaire stelling. De stelling van Wilders zal zijn dat in het kader van deze procedure, de opmaat daartoe begrepen, niemand zijn stellingen inhoudelijk heeft bestreden. Aangevers niet, klagers niet, deskundigen niet, het hof niet, de politie niet en het openbaar ministerie niet. En oh makkelijk, wat is het makkelijk om Wilders onverdraagzaamheid te verwijten. Om hem van xenofobie te betichten. Om hem tot extremist te bestempelen zonder dat je de discussie aangaat. Het is notabene een verwijt dat Wilders wordt gemaakt. Hij zwengelt die discussie notabene aan. In feite als enige. Dat die discussie nu dimensie krijgt, inhoud krijgt, is misschien aan Wilders te danken. Wilders staat ook steeds minder alleen in zijn opvattingen, voorzitter. Ook buiten eigen kring, die overigens steeds groter wordt. Ook al ben je het niet met Wilders eens... dan moet je gelijktijdig onderkennen dat hij niet meer de opvatting van een enkeling vertolkt... Zijn opvattingen zijn bijna gemeengoed. Een groot deel van de bevolking onderschrijft het gedachtegoed van Wilders. Dat deel vindt de islamisering inderdaad een probleem. Dat deel maakt zich inderdaad zorgen over de invloed die daarvan uitgaat op de westerse samenleving. Een groot deel van de bevolking vindt ook niet dat Wilders moet worden veroordeeld voor zijn uitlatingen. Wat je ook vindt over de inhoud van die uitlatingen. Wilders, meneer de voorzitter, leden van de rechtbank, kan zich beroepen op illustere voorgangers... En ook hier geldt weer dat hij zich alleen maar aan hen kan spiegelen. Zo noemde William Gladstone, viervoudig premier van Groot-Brittannië... ...de Koran een vervloekt boek, hield het omhoog in het parlement... ...en declameerde dat zolang dit boek bestaat er geen vrede in de wereld zal zijn. Wat je daar ook mag, van mag vinden wat hij zei. John Quincy Adams, de zesde president van de Verenigde Staten stelde. He, Mohammed... ...declared undistinguishing and exterminating war as a part of his religion against all the rest of mankind. The precept of the Koran is perpetual war against all who deny that Mohammed is the prophet of God. Ik heb hier overigens al die vindplaatsen genoteerd, meneer de voorzitter. Churchill, schrijvend over mijn kamp, here was the new Koran of faith and war, target, verbose, shapeless, but pregnant with his message. Churchill schrijft over the Islam. That religion, which above all others, was founded and propagated by the sword, the tenets and principles of which are instinctive incentives to slaughter and which in three continents has produced fighting breeds of men, stimulates a wide and merciless fanatism. Also made, But the Mohammedan religion increases instead of lessening the fury of intolerance, Alsmeide in each case civilisation is confronted with militant Mormonism. The forces of progress clash with those of reaction. The religion of blood and war is face to face with that of peace. Churchill toen al. Kemal Ataturk, stichter van de seculiere staat Turkije, voorzitter, stelde over de islam... ...a rotting corpse which poisons our lives. Il Dialogo van Galilei, voorzitter, werd op de index geplaatst... De lijst van de door de katholieke kerk verboden boeken. Zoals de duivelsverzen van Rushdie zijn verboden in de islamitische wereld. Is er een index in het westen van boeken die van alle kritiek zijn gevrijwaard? Boeken die nimmer op inhoud zullen worden getoetst. Zoals het openbaar ministerie in Nederland heeft geoordeeld ten aanzien van de Koran. Waar staat dat de Koran van alle strafrechtelijke beoordeling is vrijgesteld? Of de Bijbel... Of de tal moet, laat ik daar duidelijk over zijn. Staat dat in het Europees verdrag? Staat dat in de grondwet? Staat dat in het wetboek van strafrecht? Er staat dat mensen in vrijheid hun geloof moeten kunnen beleiden... ...maar er staat niet, voorzitterleden van de rechtbank... ...dat al hetgeen onderwerp van dat geloof uitmaakt... ...nimmer aan enige beperking kan worden onderworpen. Wie het kan vinden, moet opstaan straks. De vrijheid van geloof is wel degelijk aan restricties te onderwerpen. Het boekverbod, sorry, het boerkaverbod is een voorbeeld van zo'n beperking. Het verbod door polygamie is een ander voorbeeld van zo'n beperking. Beperkingen zijn bijvoorbeeld toegestaan uit het oogpunt van openbare orde... ...de veiligheid van de staat, maar ook de vrijheden en rechten van anderen. Wilders stelt dat aan godsdienst inherent is... ...inbreuken op fundamentele rechten van mensen. Mensen zoals daar zijn moslims en joden. En meent daarhalve dat de vrijheid van geloof... ...aan zekere beperkingen onderhevig is. Wilders de Koran te zijn een groepsbeledigend boek... ...dat aanzet tot haat en discriminatie... ...in de zin als aan Wilders zelf wordt te lastig gelegd. Wilders meent dat de vrijheid van de westerse samenleving niet is bevochten... ...om leidzaam toe te zien hoe dit geschrift en al hetgeen daar rechtstreeks uit voortvloeit... ...tot op de dag van vandaag zijn verderfelijke invloed uitoefent. Het gaat daarbij overigens niet aan dat deze verdachte door een advocaat van de benadeelde partijen wordt bestempeld tot crimineel. Een soort gekke Gerrit die dat zegt. Daarmee ging die advocaat zijn uitingsvrijheid te buiten... Of schoon een advocaat grote vrijheden heeft bij het vertegenwoordigen.